Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Rodney Wingfield. Vertaling Loes Moraal. Vandaag het zesde en laatste deel. Agent Jordan was gevonden. Zijn auto stond geparkeerd in de buurt van Hadley Road. Hij was door zijn hoofd geschoten. Dood. Zo is hij gevonden, inspecteur. We zijn nergens aangeweest. Hij zat niet achter het stuur? Nee. Maar toen hij werd neergeschoten, zat hij wel achter het stuur. Kijk maar, de rugleuning van de bestuurdersstoel zit onder het bloed. Hij is dus neergeschoten en daarna op de andere stoel geschoven. Ja, dat zei de dokter ook al. Van achter in de nek geschoten, van zeer dichtbij. Ja, Dus de dader moet achter in de auto hebben gezeten? Ja. De Ambulancedienst vraagt of ze mee kunnen nemen, inspecteur. Ja, oké. Okay. Kom plammer, okay. laten we daar even gaan staan. Hey, Blammer. Uh, uh, tijd van overlijden De dokter zei een uh, uur of twee ja, ja. Omstreeks twee uur moet hij bij Jane Driscoll weggereden zijn uh, Op de terugweg heeft hij misschien iets gezien Iemand gearresteerd, zijn arrestant in de auto gezet En die schoft heeft hem neergeschoten Waarom heeft hij dan geen contact met het bureau opgenomen om te vertellen wat er aan de hand was? Ja. Dat is toch voorschrift? Ja, uh, misschien is zijn radio kapot uh, Nato, kijk eens of de radio werkt en heeft hij ook niets opgeschreven? Nee. Randall, de radio is inspecteur. Kan die identificatie die de identificatie niet stoten meenemen? Ja, oké. Okay. Neem maar mee, jongens. Dus u denkt dat hij hier is neergeschoten? Nee, nee, nee, beslist niet. Als dat zo was, zou hij nog achter de stuur hebben gezeten. Nee, het lichaam is verplaatst zodat de moordenaar kon wegrijden. We weten dus niet waar het gebeurd is. Nee, althans nu nog niet. Maar we zullen die smeerlap vinden. En gauw ook. Ik trek alle verloven in. Ik wil foto's hebben van Jordan en van de auto voor een huis-aan-huis -on -huis onderzoek. Stuur kopieën naar alle plaatselijke en landelijke dagbladen en naar alle tv-stations. Ze moeten ze in alle nieuwsuitzendingen laten zien. Komt een andere inspecteur. En er moet een speciale meldkamer worden ingericht met extra telefoontoestellen. Dat wordt allemaal geregeld, inspecteur. Ik moet alleen meer mankracht hebben. Je neemt alles wat je nodig hebt. Heb je moeilijkheden, dan kom je naar mij toe. Ja, ja, die Jordan. Zo jong. Hij was nog niet getrouwd, hè? Nee, hij woonde er bij zijn ouders. Ze moeten gewaarschuwd worden. Ja. Uh, zou jij dat misschien willen doen, Plammer? dag, Is dat een opdracht, inspecteur? Nee. Ik denk dat het uh, beter is dat u het zelf doet. Zoals altijd heb je ook nu weer gelijk. Nou, tot straks. Ik kom naar het op. En hoe loopt het, klammer? Uh, de telefoons staan rood gloeiend. Stapels, waardeloze tips en een paar die iets kunnen opleveren. Kopieën van alles wat is binnengekomen liggen op uw bureau. Mooi. Oh, Bent ja. u bij de ouders van uh, Jordan geweest? Ja, wist jij dat hij een vriendinnetje had? Ja, heeft het er wel eens over gehad? Ja, die was er ook. Schat van een kind. Ja. Meldkamer. U heeft daar een voor het. U denkt de auto gezien te hebben. Waar was dat, meneer? Ja, ik noteer het even. Ja. Dank u. De auto van Jordan was op minstens 60 plaatsen gezien in. mensen waren er zeker van dat ze schoten hadden gehoord. Van één of twee tot een compleet vuurgevecht. Alle tips bleken stuk voor stuk waardeloos. Voorlopig een rapport van identificatie. Geen vingerafdrukken waar we iets van hebben, inspecteur. Dankjewel. Nee, we zijn nog geen spat opgeschoten. Inspecteur Carter! Waar zit u? Oh, nee, Farnham. Aha. Goedenavond. Wat is hier aan de hand? Eén van onze agenten is doodgeschoten. Jordan. Jordan? Hoe was dat mogelijk? Ik vertelde hem wat er gebeurd was. Over Jordan. Over Triskel. Arme Triskel. Dat hij bewusteloos was, was niet genoeg. Nee. Ze wilden hem dood hebben. Maar het zal ze niet meegevallen zijn. Ze hebben hem omver gereden, maar hij was nog in staat weg te kruipen en zich te verstoppen. Mm -hmm. Dus moesten ze hem gaan zoeken. Het wijkgebouw? En toen ze daar inbraken, zochten ze naar Driscoll. Ja, het wijkgebouw staat vlak bij de spoorwegtunnel. En toen ze hoorden dat hij weer in het ziekenhuis lag, hebben ze iemand gestuurd om het karwei af te maken. Hij moest dood. En ik heb geen idee waarom. Nee. Hoe was uw bezoek aan het eiland, meneer Varner? Oh zonder van mijn tijd. De Russen zijn beslist niet geïnteresseerd in die legereenheid. De apparatuur waarmee ze werken is helemaal niet zo bijzonder. Nee. Dat eiland brengt ons niets verder. Toch moet er nog een ander voor de hand liggend verband tussen al die doden zijn. Uh, uh. Verveel ik u, inspecteur? Ach, oh, nu, nee, het enige wat mij op dit moment interesseert is de dood van Agent Jordan. Ach ja, natuurlijk, ja. Neemt u mij niet kwalijk. Mm. Hebt u wel een spoor? Ik denk, ook. Neem jij mee, Van Nuttel. <tie> politie voor <-Malport, tie> is Van Nuttel. Hé, hey, mevrouw Norton. Wat? Weet u dat zeker? Nee, nee, blijft u maar thuis. We komen eraan. Wat was dat? Mevrouw Noorten woont tegenover mij. Haar zoontje heeft om een uur of twee vanmiddag... met zo'n Polaroid-camera een foto genomen van de auto van Jordan. Aha. Waar is mijn jas? Juist. Ik ga mee. Op de foto was een groot gedeelte van de straat zichtbaar. Op de voorgrond stonden oom en tante die op bezoek kwamen. En op de achtergrond stond de wagen van Jordan geparkeerd. Daar zat niemand in. Maar onze interesse ging uit naar een andere auto... die een stukje verderop stond geparkeerd. Een grijze Jaguar. Dat is de wagen die mij bijna omver Weet je dat zeker? Ja, heel zeker. En toen zaten er twee mannen in. Maar nou kan ik jammer genoeg niet zien of er iemand in zit. Eh... Uh kun je het kenteken ontcijferen. Even kijken. U-L-U-63-M. Ik bel dat meteen door naar het bureau. Het kentekennummer was vals. Dus zat er niets anders op dan bij ieder huis in de straat aan te bellen. Had iemand de Jaguar gezien? Of de mensen die erin zaten? Niemand. Niets. Het was bijna half twee s'nachts toen we terugreden naar het bureau... Waar staat uw auto, meneer Farnum? Op de parkeerplaats bij het bureau. Ik haal hem morgenochtend of straks wel op. Zet me maar bij het hotel af. Goed. Stoppen! Stoppen! Wat is er? In die zijstraat. Een grijze Jaguar. Ja, maar die had een ander kenteken, inspecteur. Kentekenplaten kunnen verwisseld worden, meneer Farnum. Kom mee, Nettel. Kom mee, achteraan. Het Verdracht eraan! Instappen! Bestuurder en één passagier. Ja. Kaarten voor bureau. Melden alsjeblieft. Over. Vlunar inspecteur, over. Wij achtervolgen een grijze Jaguar, kenteken nummer JTW 906 in noordelijke richting over de Velder Road. Wil de inzittende ondervragen in verband met de moord op Jordan. Vraag onmiddellijke assistentie. Over. Ik roep alle wagens op, over en uit. Sneller! Je raakt hem kwijt, zeker niet. Die smeerlap heeft zijn licht uitgedaan. Ja, ja, daar is hij. Vlak voor. Ze schieten op ons. Domme. Langzamer. Hou meer afstand. Maar blijf achter hem hangen. Kaarten voor bureau. Over. Ja, inspecteur, Over. Ze zijn gewapend en vuur op ons. Waarschuw alle wagens en zorg dat de scherpschutters komen. Over. Ja, over. En uit. Dichterbij, bij Nuttel. Ik schiet op zijn rechter achterband. Ik draai het raam open. Nog dichterbij. Dat kan ik beter doen, meneer Farnum. Ik weet wat ik doe, inspecteur. Ook hierin ben ik een expert. Expert of niet, de plaats om dit kunststukje uit te halen was slecht gekozen. We reden boven op een dijk met beneden ons een spoorlijn. Farnum hing uit het raam van de auto, richtte zorgvuldig en toen... De Jaguar slingerde over de weg, schoot door de afrastering en viel naar beneden op de rails. De benzinetank explodeerde en de auto veranderde in een vuurzee. Kijk nou even... Een van de mannen had er klaargespeeld om, voordat het jankerwer op de rails terecht kwam, uit de auto te springen. Hij was in een berg sneeuw terechtgekomen en probeerde nu op te staan. Wacht hier! Farnum gleed de dijk af. De man zag hem en kwam naar hem toe. Om de een of andere reden schoot Farnum. Het was of hij, of ik. Nou, om de vragen kunnen we wel vergeten. Moest u hem nou echt doodschieten? U was toch zo'n expert? Dat wordt van u ook gezegd, inspecteur. En toch heeft u die indringer in het computercentrum omzeep geholpen. Ja. Ik geloof dat in dit geval de pot de ketel en die zwart ziet. De indringer in het computercentrum. Daar was twee dagen tevoren alles mee begonnen. Het er wel eeuwen. Latere onderzoekingen wezen uit dat agent Jordan... met dezelfde revolver was gedood als waarmee op ons was gevuurd. Er werden bloedsporen gevonden op de banden en aan de onderkant van de auto. De bloedgroep... Kom overeen met die van Driscoll. En als klap op de vuurpijl bleek Nuttel de dode man te herkennen. Maar dat is die zogenaamde laborant uit het ziekenhuis. Hij heeft Driscoll bloed afgenomen vlak voor die stierf. Een van de jongens die het vuile werk voor de KGB opknappen. Ik denk dat u de bestuurder ook wel kent. Een van uw bewakingsmensen. Ja. De vraag hoe het mogelijk is dat ze onze alarmsystemen konden uitschakelen, is hiermee ook opgelost. Dan weten we nu wie de moord heeft gepleegd. Wat we nog niet weten is waarom. En dat kon wel eens iets zijn waar we nooit achter zullen komen, inspecteur. De daaropvolgende dagen probeerden we alle stukjes van de puzzel in elkaar te passen. In de kerk, met het uitzicht op het uitgebrande wijkgebouw, werd de uitvaarddienst voor de oude dominee gehouden. Direct daarna vertrokken Jane Driscoll en Sandy Harris naar hun eiland... De dag na de begrafenis ontbood Farnum ons op zijn kantoor voor een dringende kwestie. Heren, voor u staat een blinde, domme, onkundige idioot. Ik had het moeten zien. Wat bedoelt u? De man die hier binnengedrongen is, heeft niet geprobeerd informatie te stelen. Hij heeft valse informatie ingevoerd. Ik zal het u laten zien. Ik heb mijn staf opdracht gegeven een uitdraai te maken... van alle informatie die na de inbraak ingevoerd is. Kijk, dit gedeelte hier. Ja, ik zie alleen maar cijfertjes. Ja, het is niet gedecodeerd, maar dat is nu niet belangrijk. Dit gedeelte voor het weekend, dit gedeelte na het weekend. En? Op het gedeelte na het weekend uh, staan meer cijfers. Precies. Er is valse informatie aan toegevoegd. Wat bedoelt u met valse informatie? Dit is een lijst van locaties waar troepen gestationeerd zijn in verband met een uiterst geheim nieuw waarschuwingssysteem. De toegevoegde informatie vermeldt één officier en vier manschappen op hesten. U bedoelt, die soldaten zijn geen Engelse soldaten, maar Russische spionnen? Precies. Waarom? Geen idee. Om daarachter te komen, gaan we ze een onverwacht bezoek brengen. Even later realiseerde ik me hoeveel invloed Farnum had en hoe belangrijk hij was. Hij loodste ons het terrein rond het computercentrum op... waar een helikopter van de Royal Air Force met draaiende rotorbladen op ons stond te wachten. Ik weet niet hoe lang we in de lucht zijn geweest, het leek wel een eeuwigheid. Farnum zei geen woord. Het was pikken donker. Opeens begonnen we te dalen. Beneden ons flitste een licht aan. Een schip. Twee matrozen kwamen aanrennen om ons te helpen met uitstappen. De helikopter vertrok onmiddellijk. Wat heeft dit te betekenen? Het spijt me dat ik jullie zo lang in het ongewisse heb moeten laten heren. We zitten op een torpedobootje, ja. onderdeel van een kleine vloot. Hier, trek deze... Kijk, deze jas aan. Ja. Jullie kregen straks een wapen. Ja, maar wat gebeurt hier eigenlijk? We zijn naar de westkust van het eiland gebracht... en gaan nu met rubberen naar het strand. Ik hoop dat jullie zeebenen hebben. Het leek wel oorlog. Gewapende mariniers en gevechten nu... klommen met zwartgemaakte gezichten in de wachtende boten. Wij volgden. Dat was niet makkelijk. Op een teken van Farnum roeiden de mariniers naar het eiland... Toen de hele groep op het strand was aangekomen, verdwenen de mariniers in de duisternis. Ergens op zee gaf een schip en licht zijn dat vanaf de kust werd beantwoord. Farnum gaf ons het bevel hem zo stil mogelijk te volgen. We weten dat ze we gewapend zijn. Dus als ik zeg dekken, meteen plot op de grond. En als ik vuur zeg, wacht dan niet op goedkeuring van de hoofdcommissaris. Hè? Deze kant op. Zichtig. Vanaf dit punt gaan we in tijgersluipgang. Het kampement ligt achter dit tuin. Kijk uit voor eventuele schildwachten. Op een zeker moment moesten we van Farnum blijven liggen. Hij zelf kroop centimeter voor centimeter naar boven. Toen deed hij het was opzij en keek. Christene zielen! Ze zijn weg! Weet u zeker dat ze hier ooit geweest zijn, meneer Farm? Ik zie niets wat op menselijk leven zou kunnen wijzen. Ja, natuurlijk zijn ze hier geweest. Ik heb ze gezien. Ik heb met ze gesproken. Kom mee! We renden richting strand. Door een verborgen opening kwamen we in een enorme grot. Het licht van onze fakkels verdronk in een inktzwarte duisternis. Later hoorden we dat de grot tijdens de oorlog onderdak aan onze troepen had geboden. Achter ons stortte de zee bulderend naar binnen. En voor ons de fakkel van Farnham. Hij was buiten zichzelf van woede. De kom er nog aan toe. Ze zijn weg. Wie zijn weg? Het bergingsteam, de Russische technici. De hele bende is weg. Bergingsteam? Maar wat moest er dan geborgen worden? De beschadigde onderzeer. Dat kring dat de Russen gestuurd hadden om die verdomde satelliet op te pikken. U bedoelt die uh, weersatelliet die een tijdje geleden uit zijn baan is geraakt. Maar hij is toch in Siberië terechtgekomen? A, was het geen weersatelliet en B, is hij niet in Siberië neergekomen? waar uh, dan? In Zee, nauwelijks vijf kilometer ten westen van dit eiland. En daar wisten wij niks van? Ze hebben ons grandioos beduvelend. Ja, maar hoe dan? Met valse radiosignalen en een paar op afstand bediende miniatuuronderzeeërs, lieten ze ons geloven dat het ding in Zweden was neergekomen. En terwijl wij braaf allemaal de andere kant op keken... Lootste zij stiekem een van hun nieuwste onderzeeërs onze territoriale wateren binnen... om de satelliet op te pikken. Als dat ongeluk niet gebeurd was, had er geen haan naar gekruid. Maar wat is er dan gebeurd? Ze liepen vast op het wrak van een schip dat in de oorlog gezonken was... en niet op de zeekaarten stond aangegeven. Ja. Ze maakten water en het omvallende wrak... klemde onze vrienden muurvast op de bodem van de zee. Hm. De Russen moesten een grote bergingsoperatie op touw zetten om de boel uit elkaar te halen. Ja, maar ze konden met hun bergingsschepen toch niet zomaar onze territoriale water binnenvaren? Natuurlijk konden ze dat niet. De operatie moest ongezien kunnen worden uitgevoerd. Ja. Niet vanuit zee, maar vanaf land. Technici, snijapparatuur, kikvorsmannen, hefapparatuur... en de hele bliksemse boel moest per onderzeeër worden aangevoerd. Ja, ja. En het eiland was de ideale plaats om de operatie uit te voeren. En daarom hebben ze het bezet. ja. Ze konden zich geen betere plaats wensen. Afgesneden van de buitenwereld, verlaten, natuurgebied... en niemand mocht er komen behalve de vier onderzoekers. Bovendien hadden ze een geheime grot tot hun beschikking met ingang vanaf zee. Nou, meneer Van, waarom dat zogenaamde legeronderdeel? Om nieuwsgierigen op een afstand te houden... en als verklaring voor dingen die aan hun kant van het eiland moesten gebeuren. Maar wat was er dan zo belangrijk aan die satelliet? Geen idee... Wij we hier nog maar iets eerder geweest. Kijk eens. Daar. Wat ligt daar? Een motorboot. Misschien zijn ze nog niet allemaal weg. Erheen! Aan dek lagen onder een zeildoek vier lichamen bovenop elkaar. Twee mannen, twee vrouwen. Ze waren met touwen aan elkaar gebonden. En alles was verzwaard met ijzeren balken. Ik raakte het gezicht aan van een van de vrouwen. Het was nog warm. Ze moesten minder dan een uur geleden vermoord zijn. Farnum vertelde ons dat het de vier wetenschappers waren. John Graham, zijn vrouw... Sandy Harris... en... Jane Driscoll. Jane? Waar heeft het in godsnaam over? De vrouw die jij als Jane Driscoll kent, is niet de echte... Wat? Ja. Zij en de zogenaamde Sandy Harris... en de zogenaamde Amerikaan en zijn vrouw... zijn alle vier Russische spionnen. Russische spionnen? De bergingsoperatie moest zeer vlug uitgevoerd worden. Er was geen tijd om voorbereidingen te treffen. Problemen moesten worden opgelost op het moment dat ze zich voordelen. De echte wetenschappers mochten het eiland niet levend verlaten. Ze wisten te veel. Maar Sandy Harris moest naar de begrafenis van zijn beste vriend, de oude dominee. Ja. Vreemd genoeg was dat het enige dodelijke ongeval... waardoor ze niet de hand in hebben gehad. De echte Jane Driscoll had afgesproken... het weekend bij haar vader door te brengen... om daarna samen met hem en meneer Dickby naar het eiland terug te gaan... om ze de zeehondenbaby's te laten zien. Daar konden ze niet onderuit. Toen realiseerde iemand zich dat de enige mensen in Melfort... die de echte onderzoekers kenden de bestuursleden van de Melfort Stichting waren. Dus werden die vermoord. Ze staken het wijkgebouw in brand... om alle papieren en foto's te vernietigen die hen zouden kunnen verraden. Maar waarom werd agent Jordan dan doodgeschoten? Hij werd naar Jane toegestuurd om haar het geweldige nieuws te brengen... dat haar zogenaamde vader nog leefde. Zij gaf haar twee medeplichtige opdracht de oude man uit te schakelen... voor zij in het ziekenhuis zou zijn. De oude Buskel mocht hij natuurlijk niet zien. Ik vermoed dat Jordan iets gehoord heeft en uh, dat ook hem het zwijgen opgelegd moest worden. Maar u wilt toch niet zeggen dat Jane... Ze deed alleen maar haar werk. En dat deed ze verdomd goed, mag ik wel zeggen. Daar komt iemand. Meneer Farnham. Deze twee hebben we bij de barakken gevonden. Meneer Farnham. Dirk. Jane. Wat gebeurt hier? Wie, wie zijn dit? Als u de rust van mijn vogels heeft verstoord, dan weet ik... Laat u maar, meneer Harris. Toen heel hoeft niet meer. We hebben de lichamen gevonden. Zoals u wilt. <laughs> Ons werk zit erop. De satelliet is op weg naar Rusland. Hmm. En wat waren jullie van plan met die lichamen te doen? Buiten in zee gooien? Ja, een droevig ongeval. Dood door verdrinking. En geen haan zou nog ergens naar gekraaid hebben. Goed. Ik weet wanneer ik verslagen ben. Jullie kunnen gaan. Wat? Pak de boot en maak dat je wegkomt voor ik me bedenk. Miller, laat de commandant weten dat ze kunnen gaan en laat niemand ze tegenhouden. Ik begrijp. Hoe kon hij ze nou toch laten gaan naar wat ze allemaal hebben aangericht? Juist daarom, beste kleren. Russen bezetten Brits grondgebied. de Engelse en Amerikaanse staatsburgers. Het zou het begin van een derde wereldoorlog kunnen betekenen. Nee, het beste wat we kunnen doen is net te doen of er niets is gebeurd. We krijgen ze nog wel. Ik heb het vijf over. U ook? Uh, ja, vijf over. Hoezo? Niets. Kijk eens hoe mooi de zee is. Vooral daar. Dat was hun motorboot. Die vloog de lucht in. Dat heeft u gedaan. U heeft explosieven aan boord gelegd voor ze vertrokken. En u zei dat u ze zou laten gaan. Jazeker. Maar professionals moeten elk woord in twijfel trekken en alles onderzoeken. Ja... Yeah. Soms is het een smerig vak. Laten we maar teruggaan naar Melford. En dat zou het einde van de zaak hebben kunnen zijn. Maar ik was niet tevreden. De volgende dag bracht ik een bezoek aan meneer Farnham. Ja? Inspecteur Carter... Goedendag, meneer Farnum. Goedendag. Gaat u zitten. Dank u. Wat kan ik voor u doen? Meneer Farnum, u zou kunnen proberen mij de waarheid te vertellen. Waarheid? Bijvoorbeeld over die klucht die gisteren is opgevoerd. Klucht? Dat was een die tragedie. Die vertellen het niet meer na. En dat was precies wat u wilde. Op de achterkant van die zogenaamde computeruitdraai die u ons gisteren liet zien als bewijs dat de Russen op het eiland waren... stonden notities. Notities die ik geschreven heb... toen ik een paar dagen geleden hier in uw kantoor een telefoongesprek had. U wist al lang dat het Russen waren. Die twee mannen in het Jaguar heeft u welbewust vermoord. Hun informatie had u niet meer nodig. U wist precies wat de Russen van plan waren. En u liet ze hun gang gaan. Waarom? U hebt gelijk... Inspecteur, we wisten het. Onze inlichtingendienst is gelukkig veel beter dan de Russen denken. Maar we moeten ze in die waan laten. De satelliet bevatte een stukje zeer geavanceerde techniek. Het kan het stuurmechanisme van lange afstandsraketten na de lancering veranderen. is briljant. Alles wat wij in hun richting afvuren, kunnen ze rechtstreeks terugsturen. Kunnen we dat niet uh, elimineren? Ja, natuurlijk kunnen we dat. Daarom mogen de Russen er nooit achterkomen dat wij hun geheim kennen. Toen die satelliet in onze territoriale wateren neerkwam... raakten we bijna in paniek. Om te voorkomen dat ze dit systeem zouden vervangen door een ander... waar we niets van afwisten... moesten we ze de satelliet onder onze neus vandaan laten halen. Onopgemerkt. Ik begrijp het. Het is van het allergrootste belang dat de Russen blijven denken... dat ze onze stap voor zijn. Dit is werkelijk strikt geheim. Weet Natel hiervan? Ja. Jammer. Maar gelukkig weet ik dat jullie betrouwbaar zijn. Ik vertrouwde Farnum niet. Wij wisten te veel. Dus voor het geval Farnum over zou gaan tot drastische maatregelen... om ons het zwijgen op te leggen... heb ik het hele verhaal op band gezet. Mijn advocaat heeft een brief... ...waarin staat de band ter bestemder plaatsen te laten afluisteren... ...als Nettel en ik onverhoopt het slachtoffer mochten worden van een ongeluk. Er zijn twee kopieën van de band. Het is dus... Twee kopieën, zijn hij? Hebben we ze alle twee? Jawel, meneer Van. En de brief van zijn advocaat, hebben we die ook? Ja. Goed. Je weet wat je moet doen. Allebei? Allebei. Een ongeluk. Dit is inderdaad soms... een erg smerig vak. Ik ga naar huis.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 Technische realisatie, Léon Dubois en Ton Brudon. De regie had Hero Muller.